Hoog in de lucht, daar zag ik hen ruim dertig jaar geleden. Ze kwamen toen met parachute al glijdend naar beneden. Hun doodsverachting, heldenmoed, blijft in ons hart bewaard. Maar was een brug die stromen bloed en mensenlevens waard. In Engeland... Ver over zee gaf Monty het bevel. Belangrijk is voor ons die brug, verover hem de snel. En houdt hem acht, een veertig uur, gerekend vanaf nu. Uw taak is waar, maar kort van duur, en God is daar met u. Vuren vliegen eindelijk, het zijn voor hen groen licht. Voor iedereen rond Oosterbeek een eindeloos gezicht. Want op de heide landen luchtlandingstroepen snel, maar elke stap die bracht en weer wat dikter bij de hel. Voor al die rode duivels. Was deze strijd een les Rond Arnhem was gelegerd Een divisie der SS Met kamiken en heldenmoed Verover je één denk. Maar honderd meer Dat kost het bloed van hem Waaraan ik denk Na dagen van vergeefse strijd En weer galoos verzet was er voor hen geen uitzicht, dat een stelling werd ontzet. En toen ook nog de order kwam terug over de Rijn, wist generaal en soldaat dat een strijd voor niets zou zijn. Lees ik nu in een oorlogsboek hun strijd om deze brug, dan is het of ik stemmen hoor, wij komen nooit terug. Ik zie weer al die jongens die door ons gevallen zijn. Ze stierven voor een brugte ver hun rug over de Rijn. Ze stierven voor een brug. Te...